Bloedverwanten. De dramaserie over de eigenzinnige familie De Winter. Als je maar wel dat archief inkomt, hè? Het archief is van mijn vader. Ik ben ervan ingehuurd. Ik... Niet om mij. Dat komt toch in de publiciteit? Dan gaat het bedrijf kapot. Prima! Bloedverwanten. Morgen om half negen bij de Avro Op Nederland 1. Voor interim online professionals kijk je op someone.nl.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 Goedenavond, drie minuten over 10. Er kan veel gebeuren in vijf minuten, hebben we gemerkt voor het nieuws. En die hout kan barstigelen. Wat is er gebeurd in de afgelopen vijf minuten? Er kan ook heel weinig gebeuren in vijf minuten. En die hebben we tijdens het nieuws gehad. Het is nog steeds 1-3. Heerenveen is op zoek naar nieuw elan. En de bal op de paal! Ineens uit een vrije schop, waar die bal op het hoofd komt van zomer. En die kan de bal bij de verhoek. nou in ieder geval buiten het bereik houden... met een knappe kopbal. want hij staat tussen twee tegenstanders in. Buiten het bereik houden van de doelman... Titon, maar die bal komt uiteindelijk op de paal. Die PSV redt, dat was echt een hele grote kans. Maar uit het niets, uit een vrije schop die vee mocht nemen die net over de middellijn lag. Maar dat had de Friese maar zo terug in de wedstrijd kunnen zetten. En zo zie je maar, ze hebben heel keurig gewacht totdat de reclames... ...en het nieuws voorbij waren. Want in die vijf minuten heeft u echt niets gemist. Maar nu wordt het wel leuk na 59 minuten. Ja, want het is toch wel de bedoeling dat Heerenveen... Uh, ...om deze wedstrijd weer een echte wedstrijd te maken... ...snel een doelpuntje maakt. Uh, Narsing komt net niet in balbezit omdat Marcelo goed oplet. Speelt de bal naar voren. Wordt opgevangen door Gouwe Leeuw. Leeuw draait en uh, probeert de bal bij Jamma uh, te krijgen. Maar de bal is te hoog, gaat over de zijlijn. En dan uh, mag PSV gaan gooien. PSV, dat dus Leid. 1-1 rust. En heel snel binnen vier minuten... Uh, ...door Wijnaldem en Matafs uh, twee doelpunten uh, wist te scoren... ...en daardoor een 3 1 voorsprong heeft. Hetzelfde PSV gooit via Pieters. Gooit de bal op het hoofd van Jan Maat. Maar zijn uh, kopbal komt niet terecht bij een uh, speler van Heerenveen. Nu weer wel, omdat uh, Djuricic er goed tussen zit. En zijn heeft balbezit. In de diepte gaat Narsing En dan moet Labiat uitkijken. Oei. Krijgt Mertens. Nu uh, Mertens. Oh, ik dacht even in de verte Labiat te zien. Het is Mertens die geel krijgt. Geen... Gevolgen heeft, stond niet op scherp. Maar goed, moet toch uitkijken de rest van de wedstrijd. Want een tweede gele kaart betekent dat je de wedstrijd in de Kuip op 8 april zal gaan missen als je de finale haalt. En daar lijkt het wel een beetje op. Hij is te laat. En brengt Djursic ten val, krijgt van Nijhuis de gele kaart. Wat we nog niet hebben gemeld, ik in ieder geval niet, is dat er natuurlijk niet bij. Die heeft u nog niet gehoord. Die is geschorst voor deze wedstrijd en wordt niet echt gemist, want ik vind dat PSV op dat gebied met Labiat en met Wijnaldum helemaal niet zo slecht voetbalt. Nu mag Heerenveen gaan gooien, vlak bij de cornervlag aan de rechterkant van het veld, omdat de bal via Pieters over de zijlijn is gegaan. Met Toyford hoort er nog een zinnetje bij, hij is namelijk geschorst, maar hij is ook nog geblesseerd. Uh, dus het komt stom genoeg eigenlijk wel goed uit dat hij hier nu vanavond niet bij kan zijn. Zodat hij, hoop men dan maar in Eindhoven zondag, als uh, de ploeg op bezoek moet in Amsterdam wel weer fit kan zijn. Cocu heeft gezegd, ik geloof niet in spelers sparen. Dat uh, betekent dat als je dan maar ook maar kan voetballen, dat hij het ook doet. Uh, ja, je hebt gelijk, want het is een halve finale voor een beker. Dat is kortom ook belangrijk. Hereveen heeft de bal, heeft toch weer wat moed gekregen, heb ik de indruk. Na die bal op de paal van zomer van zo even. Dost verlengt het spel naar Narsing, rechterkant van het veld. Kiest zelf positie voor de goal. Dan moet Narsing zich van twee tegenstanders ontdoen. Roept de hulp in van Asaidi. Azaïdi met een, ja, wat is dit eigenlijk? Een voorzet die niet aankomt bij Dost en in de handen komt van Titon Voor een schot op doel was het ook niet genoeg. Titon gooit snel uit en probeert dan de bal mee te geven aan Lens. Die loopt zich letterlijk vast op zomer. Die blijft gewoon staan en zegt, ja, zo kan ik er ook niet veel aan doen. Nijhuis ziet dat het goed is en laat Herenveen doorvoetballen. Ja, Herenveen wil wel. Die wil snel die aansluiting treffen maken. Als balbezit bij Elm is. Elm kijkt om zich heen. Die loopt er vrij. Opkomende man Gouwenleeuw. Gouwenleeuw paast de bal in op Dost. Uh, kaatsend naar de rechterkant naar Janmaat. Janmaat naar Narsing. Nu moet de voorzet komen vanaf die rechterkant. Hij zoekt de achterlijn op. En haalt er een hoekschop uit. Omdat Pieters... Nee, geen hoekschop, zegt Bas Nijhuis. Ik uh, ja, weet het niet. Het is moeilijk te zien van deze positie uit. Uh, de grensrechter zal het vast goed hebben gezien. Want hij staat er met zijn neus bovenop. Nou ja, ik zie eigenlijk een hoekschop. Ik ook. Pieters die de bal raakt. Maar goed, Titon mag de bal in het spel brengen. 17 minuten gespeeld in de tweede helft. PSV, eh, zoals Bas het zo mooi kan zeggen, op rozen. 3-1. Met een doeltrap dus die een oekschop had moeten zijn van Titon, Die daarna ook nog de tijd voor neemt. En dat komt hem dan op een fluitconcertje van het... Eh... Publiek te staan, bal komt dan voor de voeten van Breuer, die neemt hem met het hoofd eigenlijk mee richting zijn eigen cornervlag. Oei, is dat nog wel zo verstandig? Daar komt hij nu wel aan met de cornervlag met Matafs in zijn buurt wil de bal er langs trappen. Dat lukt met een gelukje. En omdat Matas dan even de bal kwijt is, kan Breuer hem in alle rust wegtrappen. Maar levert hij hem toch weer in bij PSV? Strootman aangespeeld op 20 meter van het doel, krijgt hulp van Wijnaldum. Er komt beweging op de linkervleugel. Wijnaldum houdt in en kijkt de andere kant op. Dat is dus naar rechts. En ziet daar Hutchinson staan. Hutchinson kijkt naar achteren en ziet daar Marcelo staan. Zo heeft Heerenveen weer achter de bal. Maar PSV nog altijd de bal. Malmen zit aan de linkerkant. Probeert uh, Mertens uh, vrij te lopen. Krijgt een klein tikkie van Jan Maat. En dat is ook gezien door de scheidsrechter Dus een vrije trap. Meter of uh, nou het zal het zijn. 10 over de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Pieters erbij. Strootman er natuurlijk bij. Die zal hem wel gaan nemen. Want Strootman is de grote man op het middenveld. Bij afwezigheid van Toyvonen. De aanvoerder ook. En een goede aanvoerder niet te geloven eigenlijk hoe snel dat is gegaan met Kevin Strootman. Nu dus gewoon aanvoerder van het grote PSV overgekomen van Utrecht. Wijnaldum overgekomen van Feyenoord. Uh, ook zijn uh, plaatsje gevonden binnen uh, de selectie van PSV. Gaat de bal naar Labiat. Goed rondspelend van de bal. Bouma, Bouma naar Strootman. Strootman helemaal terug naar Pieters. Naar de internationals dus. Helemaal terug naar een andere international. Maar dan voor Polen naar Titon. En die wordt opgejaagd door Dost. Er speelt de bal over de zijlijn. Maar de bal is onderweg aangeraakt door Bas Dost. En dus mag PSV gooien. Via Pieters die tevreden zal zijn dat dit zo afloopt. Omdat hij de bal terug speelde naar de keeper en hem eigenlijk gewoon naar voren had kunnen spelen naar Mertens. Terwijl nu Stroopman een uh, tik krijgt van Juricic. Dat gebeurt uh, nog op de PSV helft, helemaal aan de linkerkant van het veld. Schade valt mee, hoewel Stroopman dacht ik even zijn aanvoerdersband kwijt is geraakt bij die tackle. Dat is merkwaardig. Maar hij heeft hem weer gevonden en krijgt nu hulp van Pieters om het ding weer vast te maken. Dat vindt het publiek dan aanleiding om te fluiten. Ja, nou kun je overal al om gaan fluiten, maar hier kan Stroopman toch echt niet zoveel aan doen. De bal bezit voor PSV via Titon na 64,5 minuten. Nog altijd die score op het bord 1-3. Door die hele, twee hele snelle goals van PSV in het begin van de tweede helft. Via Wijnaldum in de 46e minuut en Mattafs in de 50e minuut. Zomer kopt een bal weg van zeg maar, de rand van zijn eigen strafgebied. Die komt dan voor de voeten van Lens. Die stuurt dan Labiat de diepte in. Matas voor het doel. Labiat met een goede voorzet. Matas komt wel met het hoofd bij de bal. Wordt nog onder druk gezet ook door Gouweleu en dan moet van de bussen komen. En dan kan van de bussen tegen de achterlijn aan die bal goed vangen. Ja, ik vind dat PSV een stuk rustiger speelt dan Herenveen in de aanval. Uh, met name Lens uh, die dat uh, weer goed doet. Een tijdje op de bank gezeten. Vaak als uh, pincher erin gekomen bij uh, PSV. En nu al een paar wedstrijden achter elkaar in de basis. Ook omdat uh, Labiat afgelopen uh, weekend geschorst was. Speelde Lens in de basis. Maar ook nu weer. En hij doet dat uh, helemaal niet zo slecht. De bal bezit voor Herenveen. Even weer de, de storm richting het doel van Titon geluwd. 20 minuten in de tweede helft zitten we. PSV op een 3-1 voorsprong. Gaat de bal weer naar Narsing. Narsing met Pieters. Pieters met de overtreding. Vrije trap. Voor Heerenveen een vrije trap aan de rechterkant van het veld. Wel een metertje van de zijlijn vandaan. Een halverwege de helft van PSV. Maar toch, dit kan mogelijk gevaar opleveren in het strafschopgebied Als weer zomer, Gouwe Leeuw en natuurlijk Bas Dost en Elm er klaar voor zijn om de vrije trap van Narsing te ontvangen. Want ze zijn sterk in de lucht, Heerenveen. Bal bij Breuijen die verlengt met de voeten weliswaar. dan komt die bal rood van de pendeltjes in voor de voeten van Wijnaldum. Die trapt hem dan. Logischerwijs en begrijpelijkerwijs de andere kant weer op. Heeren Veen houdt wel balbezit. Snelle aanval nu aan de vleugel. Narsing voorzet. En wat een kans. Gaat hij er toch nog in? Nee, hij zit er niet in. Het is zomer weer. Die stond daar nog. Die de voorzet van Narsing eigenlijk zwevend door de lucht op het doel van P2 afvuurt. Daar zit Titon tussen. Maar die bal rolt eigenlijk met Titon richting de doel heen. Daar komt zomer volgens mij nog een keer aan. En uh, terwijl hij eigenlijk al valt. En is de vraag, houdt Titon die bal wel of niet voor de lijn tegen? Nadat dus Zomer voor de tweede keer probeert om dat doel van PSV uh, te bereiken met de bal. Het antwoord is? Het antwoord is ja. ja. Want uh, kijk naar de herhaling. En de bal blijft inderdaad keurig voor de lijn liggen. En dan kan je dus ook zeggen dat Titon dit heel goed doet. Met name die eerste uh, redding was een uh, fantastische reactie. Uh, en de tweede uh, ligt hij ook goed in de weg. Daar kon Zomer de bal net niet de snelheid meegeven die nodig was. Nou. Dat is eigenlijk jammer voor de wedstrijd, want 3-2, 67 minuten gespeeld, had de spanning helemaal teruggebracht in de wedstrijd. Maar het publiek voelt dat er wat zit te komen. De Vriezen gaan er maar eens even goed achter staan. Het doodt niet meer, dus wat heet het doodt? Verschrikkelijk. En als het doodt, dan worden de Vriezen wakker. Het is balbezit voor Pieters. Pieters in balbezit wordt opgejaagd door Elm. Speelt speelt wel helemaal breed naar Hutchinson. Hutchinson gaat even lopen met de bal. En wordt van de bal afgelopen door Asseidi. Goed gedaan, zegt Ron Jans. Want het gebeurt allemaal voor zijn dugout. Maar de bal gaat wel over de zijlijn. En mag Hutchinson gaan gooien. Wie loopt er vrij? Lens, Maar ook uh, wat meer naar voren. Matas. Die laat de bal door de benen gaan. En dan moet uh, Zomer nog opletten. Want dan komt Wijnaldum. En die snoept hem de bal af. Wijnaldum aan de rechterkant. Hij heeft balbezit. Is in het Brengt de bal voor het doel. En dan uh, Jammaat die uitverdedigt En de bal over de zijlijn uh, trapt. Was even een. Uh, Misschien zat hij nog met zijn gedachten bij de kopbal van zojuist op het doel van Titon zomer. Want hij stond even te pitten, maar het heeft geen gevolgen. Nou kon die bal op de paal. Hij is natuurlijk wel een paar keer dichtbij geweest al in de tweede helft. En zomer, nou juist Ramon zomer, had de spanning in de wedstrijd terug kunnen brengen. Dat geeft dus ook aan dat Heerenveed met alle corners en vrije schoppen... natuurlijk levensgevaarlijk is, want nou eenmaal gewoon veel lengte heeft. Lens aan de andere kant, steekballetje op Matavs. Matavs komt er niet bij. Omdat Leeuw heel goed het lichaam gebruikt en Matavs in feite in de weg loopt om de pas afsnijdt. En dat steekballetje blijkt dan voor de Sloveen niet meer te belopen. Zo krijgt Van der Bussen de bal. Die trapt hij richting de middenlijn. Dan moet Asaidi aan de bak. wel met Hutchinson. Die heel goed voor zijn tegenstander komt. Maar de bal dan weer bij Elm. En als Hutchinson dan even weg is. Komt meteen de diepe bal naar Asaidi. Maar is het Asaidi die er niet bij kan komen. Omdat Marcelo daar weer goed verdedigt voor PSV. En zijn Canadese collega te hulp schiet. De bal wel over de zijlijn. PSV heeft alle tijd. Maar dat ja, is een blessure gebeurt? bij Titon. Titon geblesseerd. Heeft hij Aha. iets aan zijn hoofd als ik het wel heb. is dat waarschijnlijk ontstaan bij dat moment van uh, zomer. Die kans van zo even. Want volgens mij heeft hij daarna, is hij daarna niet meer in het spel betrokken geweest, uh, Titon. Oh, hij zegt nu mijn linkerknie. Doet pijn. Dat moet dan uh, gekomen zijn bij die redding op die inzet van zomer van eventjes terug. Want volgens mij heeft hij echt daarna de bal niet meer gekregen. In ieder geval is er nu verzorging voor hem in het veld. Ja, met een veldspeler kan je nog zeggen, gaat er maar even uit. Met de keeper werkt dat uiteraard niet. Zodat uh, eigenlijk iedereen nu na 69 minuten en een handvol seconden even moet kijken naar hoe het gaat met de doelman van PSV. Voor de duidelijkheid, Isaacson is er niet. Nee, uh, Sinou die is warm lopen. Nee. Dus zo erg zal het ook niet zijn. Dat denk ik ook. Bij Heerenveen lopen inmiddels wel mensen warm. Is dat Dokus Schmid ja. en Roorda? Ja. Hebben zich daar gemeld. Maar met uh, de doelman van PSV titel gaat het allemaal wel meer. Uh, verzorger is het veld weer uit. Dat lijkt me wel zo eerlijk. Ik weet niet of hij goed kan voetballen, maar je weet maar nooit. Nou, Dat kon hij wel, want hij speelde ooit bij NEC. En was een zeer gewaardeerde oh ja. uh, voetballer. Kees van der Linden. Dat is Heet waar. Hele goede vo voetballer. Echt zo'n... Uh... Stofzuiger op het middenveld. Het is wel nu even, even geleden, ja. Ja, het is even geleden. Maar hij is nu uh, verzorger bij uh, PSV. Bal bezit voor Herenveen. Bal gaat de diepte in. Wordt opgevangen door Marcello. Maar wordt uh, AI niet opgevangen door Jurisic. Want die uh, loopt langs de bal. En dan gaat de bal weer de diepte in naar Lens. Lens met uh, Zomer. Lens gaat lopen. En uh, Zomer staat op een meter of twee. Komt nu naar binnen. Uitstekende sliding van Zomer. En zegt dan ook nog dat de bal onderweg aangeraakt is door Lens. Dat wordt niet gehonoreerd. Ik zie overigens Engelaar warmlopen en instructies krijgen van Ernst om zo dadelijk in te vallen. Engelaar die een uitstekende invalbeurt had afgelopen zondag. Met een assist en een doelpunt tegen ditzelfde Herenveen. Dus die staat klaar om eventueel in te vallen. Maar het spel gaat vooralsnog verder met Bouma. Bouma aan de bal, halfwege de Heeren helft aan de linkerkant. Pieters. Mertens biedt zich aan, maar dat is heel kort bij. Hij krijgt wel de bal. Komt er tussen twee tegenstanders in. Dribbelt eruit. naar binnen toe. Mertens wil de bal meegeven aan Mataf. Dat lukt niet. Wel bij Strootman. Staat een paar meter verder terug. Strootman loopt nu richting de rand van het strafhofgebied. Met de bal aan de voet, keert om. Geeft de bal dan weer mee aan Wijnaldum. En aan de rechterkant van het veld krijgt Hutjes hem dan. Maar die staat weer dichter bij de middenlijn. Sterker nog, PSV loopt nu met Bouma aan de bal. Maar helemaal terug de eigen helft op. Heerenveen zet druk. Bouma glijdt weg en is de bal kwijt. Dan neemt Dost over. En ligt de ruimte voor Juricic. Maar Dost wacht te lang. Dost wil zelf. Dost wil zelf. En schiet dan de bal tegen Bouma op. Juricic is boos. Want had ogenblikkelijk de bal van Dost terug moeten krijgen. Want Dost was uh, egoïstisch. Ja, zowel Narsing als Juric stonden bevrijd. Terwijl Matas buiten spel staat. En uh, nu ook. Geconstateerd door de scheidsrechter na het vlaggen van de assistent-scheidsrechter. En kijk ik eventjes naar beneden, zien wij al uh, klaarstaan? Nee, Engelaar nog niet. We zien wel, de, ik zie ook Gerald Sibon warm lopen bij Herenveen. Uh, dus Roorda, Schmid en Sibon zijn aan het warmlopen. Nou, een verdediger, een middenvelder en een aanvaller. Dus benieuwd wat er gaat komen. 3-1. 71,5 minuut gespeeld. 3-1 in het voordeel van PSV voor alle duidelijkheid. Twee doelpunten in vijf minuten na rust. Hebben Heerenveen op een flinke achterstand gebracht. En men probeert het uh, manmoedig om het uh, tijd te keren. Maar dat uh, wil nog niet lukken wat Heerenveen betreft. Wel balbezit via Zomer en Elm. Elm kopt, maar uh, komt die bal bij de Heerenveen spelen? Jawel. Want Juricic, die de bal prachtig aanneemt en dan tussen drie tegenstanders doorslaar lomt. Onderweg nog geraakt, wordt ook door een voet en nog licht geblesseerd raakt ook. Want wat uh, trekkenbeen het wegloopt, heeft een vrije schop versierd die inmiddels genomen is. Want waar PSV niet zoveel meer heeft, heeft Heerenveen dat natuurlijk wel. 1-3 is het, door twee snelle goals van PSV. Met name in de tweede helft van Matsen en Wijnaldum, in de eerste vier minuten na rust. Maar Heerenveen komt via Elm met de bal voor de goal. En daar is weer zomer. Die is de man van alle kansen in de tweede helft van Heerenveen. Dit keer krijgt hij de bal op de rand van het straftopgebied. En in de draai schiet hij wat wild over het doel van Titon. Nou is dat ook niet de sterkste punt. Deze laten we zeggen, technische fijngevoeligheid van de verdediger. Maar weer een kans voor zomer. PSV gaat wisselen en de wissel heet naar de kant Kevin Strootman. Die al niet helemaal okselfries naar Friesland kwam. Afgelopen zondag een tikkie gekregen. En Orlando Engelaar, dat uh, werd eigenlijk al aangekondigd... komt dan voor hem in de ploeg. En dan gaat de aanvoerdersband van Strootman naar Marcello. Hm. Oké, okay, dat verbaast me dan wel eerlijk gezegd. Maar Marcello is nu aanvoerder van PSV. Ja, en Engelaar erin. Ik zei het al, uitstekende invalbeurt afgelopen zondag... tegen ditzelfde Heerenveen. Mooi makend, Twee jaar geen bal geraakt... En Rutte is weg en uh, hij begint opeens te voetballen. Dat is uh, ook redelijk opvallend. Geeft een handje aan zijn tegenstander, Djuricic. Die ongeveer, of nee het is Kums die, uh, die hij een handje gaf. Die ongeveer 26 koppen kleiner is. Uh, en uh, bal, nou, het was toch juist iets, om even compleet te zijn. Balbezit voor uh, PSV, voor Wijnaldum. Wijnaldum heeft een mogelijkheid door de bal naar rechts te spelen, naar Lens. Lens in het strafschopgebied brengt hem terug. En daar is uh, was het Mer Mertens, die, nee Labiat, La die de bal over het doel schiet. En uh, dat was een mogelijkheid, wat heet. Dit was een kans, want hij krijgt hem goed aangespeeld door Lens. En in de loop... Kan hij hem uh, rammen op het doel van Van de Bussen. Maar dat uh, lukt niet. Want de bal gaat over het doel. En zo blijft het 3-1 in het voordeel van PSV. Maar wel een goed uh, uitgespeelde kans voor PSV. en Zo zie je maar. Als je het wel snel doet met precisie en nou ja, snelheid dus met name. Dan komt er vroeg of laat altijd wel iemand in schietpositie. Labia kan goed schieten. Maar deze raakte die niet goed. PSV heeft opnieuw de bal. Hoog naar voren naar Matas wordt onderschept door Heerenveen. Via Zomer. Die komt de bal de andere kant. voorop, komt terecht bij Narsing aan de rechterkant van het veld. Narsing in felduel nu met Pieters. Draait naar binnen. Pieters is gezien in feite. Er komt een korte 1-2. Juricic terug naar Narsing. Dat wordt doorzien door Bouma die precies op de goede plek staat en dan ogenblikkelijk met zijn rechtermotorbeen de bal naar voren trapt. En dan tot de conclusie komt dat Matas 2 meter over de middenlijn in duel met Gaullel niet alleen verliest, maar ook nog buiten spel staat. En zo mag Heren weer naar voren En opnieuw ligt de bal alweer aan de rechterkant bij Narsing. 75 minuten op de klok naar Sink voorzet. Elm kopt. Nou ja, kopt hij eigenlijk wel of is het een PSV die die bal raakt? Nee, het is Elm, want de bal die over het doel gaat van Titon levert PSV een doeltrap op. Jan zat lang met uh, wisselen om uh, zijn breekijzer Gerald Sibon erin te brengen. Ja, ik, ik vraag me ook af. Je, je creëert aardig wat uh, kansen en mogelijkheden. Uh, we willen er net niet in. Zomer is je belangrijkste aanvaller, zo lijkt het wel. Want hier is de man die het gevaarlijkst is uh, geweest. Uh, Dost nog niet echt heel veel uh, van gezien. Het fungeert wel als bliksemafleider, maar goed, hij mag ook wel eens... Uh weer gaan scoren. De topscorer van de eredivisie. En zeker als we nog een kwartier te gaan hebben in deze wedstrijd met balbezit voor Boumer. Die de bal richting Mattafs speelt. Mattafs naar Wijnaldum. Wijnaldum probeert hem terug te krijgen bij Matas, Lukt ook. En weer naar Wijnaldum. Mooi balletje buitenkant voet naar Lens. Lens uit de uh, loop. In de loop probeert hij de bal in één keer dropshot te nemen. Maar dat lukt niet. De bal gaat langs het doel van, van de bus. Er was wel een mooie aanval opgezet door Wijnaldum via Mattafs terug naar Wijnaldum. En een heerlijk balletje buitenkant voet naar de rechterkant naar Lens hij kon de bal niet drukken. En dus gaat Van de Bussen de bal weer in het spel brengen. Er is uh, overleg op de bank van de Veen. Wikken en Wegen. Wat wil je? Je hebt als je het over aanvallen zet ook van La Parra nog op de bank. Terwijl Titon nu Friese op zich af ziet komen als hij een terugspeelbal krijgt van uh, Marcelo. Maar die goed verwerkt die bal. Dan krijgt Lens denk ik een duwtje in zijn rug van Breu. Daar wordt niet voor gefloten. PSV heeft evengoed nog de bal via Wijnaldem aan de rechterkant van het veld. Tussen twee man in. Wijnaldem legt hem breed maar ingeleverd bij Kuns. Opgevangen dan weer door Breu. En dan mag Veen weer naar voren lopen. En dan moet Dost een bal doorkoppen. Dat doet hij goed naar Djuricic. Die komt uit aan de linkerkant van het veld. Marcella moet daar nu naartoe. Terug is aan speelbaar. Die krijgt nu de bal. Staat halverwege de PSV-helft. Draait weg bij Hutchinson. Nog een keer naar binnen, nog een keer naar buiten. Nog een schijnbeweging en dan de bal terug naar Breuer. Breuer zoekt mensen voor de goal. Dost laat zich even zakken. Wil de bal verlengen naar Zomer. Die is nu echt als een soort extra spits... Vaker en vaker te vinden daar aan de zijde van Dost. Moet nu als een haast terug als PSV overneemt en wil counteren. Maar de paas is zo zwak dat in het gebied waar die bal neerkomt alleen Breuer staat. Ja, normaal gesproken zeg je van ja, of je nou met 4, 5 of 6-1 verliest. Dat maakt in de halve finale beker niet uit. Maar na die 5-1 nederlaag afgelopen zondag. Dan is het toch voor het moraal uh, ook wel prettig. Als je nu niet gewoon een enorm pak slaag krijgt. En dat je als je met 3-1 eraf gaat dat dat toch uh, een stuk prettiger voelt. Dus zal misschien... Ron Jans dat ook in zijn achterhoofd hebben als er balbezit is voor uh, Heerenveen via Breuer. Die, uh, Asahi, die geeft aan, speelt die bal maar gewoon naar voren, maar dat doet hij niet. Hij speelt een breed naar Gouwe Leeuw naar Narsing. Narsing met uh, Pieters, uh, leuke gevechten zijn dat steeds. En Narsing komt er vaak als winnaar uit. Nu wordt hij ook weer uh, met de rechterarm tegengehouden door Pieters en krijgt de vrije trap. En dan krijgen we weer hetzelfde effect als we uh, de hele tijd hebben gekregen. Namelijk de lange mensen mee naar voren, zomer. Gouwe Leeuw, Dorst, Elm. Allemaal staan ze alweer klaar als Narsing achter de vrije trap staat. Komt de bal van Narsing, wordt een uitdraaiende bal. En weggekopt door PSV. Dan moet hij opnieuw worden ingebracht door Jan Maat. Die kopt hem naar de buitenkant waar Narsing hem controleert op de knie. Dan met de achterlijn aankomt. Dan toch een keer een voorzet zal moeten geven. Die komt dan via Mertens. Over de achterlijn dan levert hier een hoekschop op. Nou moet je zeggen, ik kan ook niet zeggen dat PSV het heel verstandig doet allemaal. Want als je daar vrije schoppen gaat weggeven omdat je tegenstanders wegduwt. Dan komen we dus met die vrijschop en nu de hoekschoppen die daar het gevolg van zijn. De problemen vanzelf, want de luchtmacht van Heerenveen staat er nog altijd zoeken naar Elm. Elm komt niet met de bal, bal wordt door PSV weggekopt. Wordt dan op de rand van het strafgebied nog verlengd ook door Lens. Die bijna nog de bal die via Kums terugkomt onderschept. Maar Heerenveen komt weer via Leeuw. Die wil hem neerleggen. Leeuw gaat de bal op de stip. Omdat Leeuw ter val wordt gebracht door Bouma. En Bouma krijgt daar ook nog geel voor. En dan komt, 12 minuten voor tijd, de spanning in de wedstrijd toch weer terug. Omdat de snelle combinatie door het midden, nadat PSV eigenlijk al dacht even te ontzijn, ontsnapt aan de druk. Komt uiteindelijk de snelle combinatie door het midden, toch PSV duur te staan. Djuricic over de knie bij Bouma, die gewoon te laat is, ja. zijn voet voor de bal wil zetten, maar de bal mist en de tegenstander raakt. Kortom, er is weinig af te dingen op de beslissing van Bas Nijhuis. Ja, en het gekke is, dat ziet iedereen een 100% penalty. En waarom zeuren en doen tegen Nijhuis. Denk dan gewoon, joh, ik heb een foutje gemaakt, ik was te laat. En nu staat Bas Dost op 11 meter om die penalty te gaan nemen. 3-1 is de stand, we zitten in de 80 minuut. Gaan we hele leuke laatste 10 minuten krijgen. Het kan zomaar als Dost deze benut. Titel op de lijn, Dost met de aanloop. En geen doelpunt! Hij houdt hem, Titon. Hij gaat naar de goede hoek. En zo wordt het stil in het Abelenska stadion. Wat een ellende voor de Vriezen. Want Dost mist in de tachtigste minuut de penalty die Herenveen op 3-2 had kunnen brengen, had moeten brengen. Maar het staat nog altijd 3-1. Hij scoorde Dost in alle vier wedstrijden in dit bekertoernooi, Maar in de vijfde voorlopig nog niet. Terwijl al nu de bal de lat gaat, is het de kop volgens mij. Weer zomer. Die bal wordt onderweg nog aangeraakt, ook door een van de PSV'ers. Maar weer zomer die de bal uh, in de richting van dat doel komt. Ja, er wordt ook dan... gezegd dat het Hens was bij uh, de lat. Even kijken. Oh ja, eerste... oh, dat zou ook nog wel zo we kunnen. in de herhaling eerst de penalty. Hoe dan gezien. ook gaan we ook nog door met een uh, hoekschop, waar Herenveen dan nog wel recht op heeft. Nou, die andere herhaling houdt u wel even te goed. In ieder geval is de bal via de ladder uitgegaan. Zo zit het PSV mee. En V niet. Nu wordt de bal uit die hoekschop bij de eerste paal weggekomen door Wijnaldum. Wil Mertens naar de bal toe. Kan er een counter komen van PSV. Mertens tegenstander kwijt. Goeie paas naar Lens. Wijnaldum is mee. Matafs is mee. Ook uh, Labiat is mee. PSV ziet nu misschien kans om het echt af te maken. Daar komt de bal. Die komt voor de voeten van wie? Engelaar en uh, Matas lopen elkaar een beetje in de weg. Het is Matafs die schiet. Maar doet dat in de handen van, van den Bussen. Nou, hectische fase zo plotseling. In het Abelentera stadion. Dit deed Pv de PSV niet goed hoor. 4 tegen 3 niet goed uitgespeeld. Terwijl Gerald Sibon het trainingspak heeft uitgetrokken. En klaar gaat staan om zo dadelijk in te vallen. Als uh, Breekijzer, de nummer 35 van uh, Heerenveen. Staat nu naast Roy Jans. En uh, zijn opdrachten, terwijl wij nu de herhaling krijgen. Ja, het is moeilijk te zien. Nou, volgens mij is het geen hens. Volgens mij uh, is het gewoon de keeper. Ja, die mag volgens mij hens maken. Maar... Dat, uh, deed hij dan ook. En uh, dus haalt hij de bal uit het doel. Sibon staat klaar, maar de vrije trap voor Heerenveen staat daar. En die bal komt voor het doel. Elm, kan hij koppen? Nee, want Marcelo torent hoog boven de uit. Maar de bal wordt teruggebracht. En nu uh, door Dost over de achterlijn uh, getikt. Ja, die is het uh, natuurlijk helemaal kwijt. Eruit gaat Victor Elm. Erin komt Gerald Sibon. En dat is uh, het breekijzer. Uh, hij moet het uh, dan maar gaan doen. Sibon erin. Elmer. Uit. En dat gebeurt dan uh, acht minuten voor tijd, nadat uh, Dos dus een strafschop heeft gemist. En eigenlijk in de hoeslop nu het gevolg van was, de bal op de lat verdween. En als je dan twee dergelijke mogelijkheden krijgt en onbenut laat, dan uh, vrees ik eigenlijk dat de conclusie is, de vliezen zijn gebroken, uh, vriezen zijn gebroken. <lacht> Flauw. Maar goed, acht <lacht> minuten nog, wie weet wat er nog kan gebeuren. Ja. <lacht> <laughs> dat is wel grappig uit. Uh, goed, de balbezit voor PSV via Lens. Die speelt de bal breed. En uh, Engelaar kijkt uh, naar Mertens. Maar dat is te lichtzinnig zoals hij uh, de bal achter Stambeen langs deed. En het eerste balbezit voor Sibon. Leuk hakje. Maar uh, hij krijgt nog een vrije trap ook mee. Omdat er een overtreding van Hutchinson was. Uh, die lange stelte, daar weet hij nog een hakje mee. Uh, uit de hoge hoed te toveren op zijn uh, oude dag. Uh, een jaartje of 36 is hij nu en uh, hij gaat maar meteen achter die bal staan ook. Want dit kan hij wel, Gerald Sibon. Een meter of 25, 30. En hij kan hem knallen hoor. Rechtervoet onder de bal en dan op het laatste moment dat zo'n bal naar beneden zuist. Daar is die vrije trap en het schot, ah, net langs de doel, Half metertje, helemaal niet slecht. Hij raakt hem uh, redelijk goed. En uh, Titon ziet dat, dat de bal naast het doel gaat. Maar ja, 83 minuten gespeeld. Er moet nu in het Abelensra stadion een klein wondertje gebeuren. Wil uh, Heerenveen nog richting Rotterdam kaartjes kunnen kopen. Uh, dat kunnen ze wel, maar of ze dan hun eigen ploeg aan het werk zien is hoogst dubieus. In de finale van 2009, die Heerenveen dus na strafschop van Twente, was het Sibon die de vijfde en uiteindelijk laatste beslissende strafschop voor Heerenveen nam. Iedereen uh, van Heerenveen schoot raak, ook zijn hersie voor Twente miste. Het was een spannende serie, terwijl nu Lens na een foutje eigenlijk van Breuer het strafstofbied van Heerenveen binnenloopt. Maar daar uiteindelijk ook zonder bal komt te staan. En zo verdedigt Heerenveen toch uit, maar doet Janmaat dat slecht. Die levert zomaar in bij Mertens. 83,5 minuut. Mertens aan de bal op het punt van het strafstofbied. Verslikt zich in zijn eigen bewegingen. Dat geeft Janmaat de gelegenheid om alsnog in te grijpen. En als Mertens dat dan weer wil voorkomen, dan gaat de bal over de achterlijn die Mertens dan het laatst heeft geraakt. Dan komt er een doeltrap van de bussen. Het geluid op de achtergrond is hoorbaar van mensen die het daar toch niet mee eens waren. Dat is dan het PSV-publiek. Ik zei het, een vakvol dat daar zit. En blijkbaar de indruk had dat er een hoekschop had moeten volgen. Maar die komt er dus niet. Balbezit voor Herenveen via een kopbal van Sibon. Maar Engelaar vangt de bal op, maar ook niet voor lang. Maar dan is ook het balbezit voor Herenveen daarna weer niet voor lang. Omdat de zomer, die steeds meer... Uh, ...als middenvelder fungeert, de bal kwijtraakte. En nu uh, gaat de bal naar Bouma. Uh, achterin spelen ze nu zo'n beetje één op één, uh, Heerenveen. Is het uh, Matasti het komt u wel wind en daar komt Mertens aan gestruind. Maar het is uh, Breuer die dat uh, doorzien heeft en de bal oppikt. En nu uh, snel naar voren moet uh, werken. Want als je lange spitsen hebt, dan moet je maar ook de lucht ingooien. Dat doet hij ook, maar uh, hij kan, en hij is Bas Dost, nu uh, luchtduel niet winnen. Is het wel balbezit voor Asseidi, voor Herenveen. Ik heb de indruk dat het geloof er wel een beetje uit is bij Herenveen. Nou kan hij een keer goed vallen en dan doe je weer mee. Maar na die twee mogelijkheden van de tachtigste minuut. De strafschop en de bal op de lat. Maar allebei dus geen goal. Ik heb de indruk dat Herenveen denkt dit gaat hem niet meer worden. Narsing heeft de bal. Kuns. Het publiek geldt eigenlijk hetzelfde voor. Want er zijn er nog wat die gaan zingen alles of niets. Maar de meesten doen niet mee met uh, dat zangkoor. Terwijl nu Marcelo een bal voor PSV op de rand van zijn strafgebied overneemt en wegtrapt. Probeert via Sibon de bal buiten te trappen. Dat lukt niet. Dat doet Marcelo zelf. En dan mag Veen vee gaan gooien. Maar dat mag pas nadat er aan kant van PSV gewisseld is. De man die erin komt is... Memphis Depay. Oh ja, Memphis Depay. Je moet er twee keer naar kijken. En naar de kant gaat Jermaine uh, Lens, Een van de talenten van PSV. Daar hebben ze natuurlijk nogal wat van. Maar Depay... Is er eentje die uh, ook al op het scoreformulier staat, ja. trouwens. In afgelopen het toernooi? Oh ja, afgelopen zondag afgelopen was het zondag, ja. Als invaller ook. En hij heeft in, de, ik was zeggen, in, de, in die eerste ronde, of dat is dan formeel de tweede ronde. Bij VVSB maakte hij er dus zelfs ja. twee in die 8-0. Ja, in Noordwijkerhout. En dat uh, deed hij knap. Noordwijkerhout in tranen. <laughs> het is Memphis de Pai, een uh, uitstekende voetballer overigens. Die uh, uh, afgelopen zondag als invaller ook scoorde. Net als Engelaar. Hij deed dat. Uh, met zijn eerste doelpunt ooit in de eredivisie. Terwijl er nu een heel aardig moment is. Breuer staat aan de zijkant om een bal in te gooien. Maar die bal is al lang gegooid. <lacht> en, en het spel gaat verder. En dat gezicht van Breuer. Van wat zijn jullie nou aan het doen? Die was met een, in een wereld van zichzelf. Uh, ondertussen is de bal helemaal aan de andere kant van het veld. En wordt die richting Matafs gespeeld. Gouwe Leeuw komt erbij. En uh, Van de Bussen, die ver uit zijn doel de bal de lucht in uh, trapt. Richting Sibon. Sibon met de borst naar Jan Maat. Jan Maat speelt de bal breed. En dan kan Heerenveen weer in de avond gaan via Kums. Ik moet nog even lachen om Breu, Die staat volgens mij ook heel vaak alleen op een leeg perron. <lacht> <lacht> Heerenveen uh, probeert aan te vallen. Maar moet nu weer terug als PSV tegenhoudt. En uiteindelijk Breu nu aan de bak moet als De paai de PSV-invaller op hem afkomt. Er is nog steun ook van uh, Assaidi die mee komt verdedigen. De Pai gaat er dwars doorheen zich. Maar dan heeft Breu toch de deur dicht gegooid. Kan herstellen. Dan kan de bal terugspelen naar de doelman. Die trapt slordig van de bus. Komt de bal over de voeten van Engelaar. 25 meter. Daar zou je kunnen schieten. Randstras op gebied Engelaar. hard In de handen van, uh, van de bussen die de bal in eerste aanleg tegenhoudt. En hem dan oppakt. Ja en uh, meegeeft aan Jan Maat. Volgend jaar Feyenoord gaat de bal, geeft het al aan, hard naar voren pompen richting Bas Dost. Dost de lucht in, nee. Uh, hij laat het over aan Zomer die daar staat. Dan moet de bal nu naar buiten. Dat gebeurt ook naar Asseidi. Asseidi met uh, Hutchinson tegenover zich. Hutchinson, goede wedstrijd gespeeld. Asseidi met een voorzet. Weggekomt half door Marcelo. En dan komt de bal voor de voeten van Juricic. Die ramt de bal tegen de tegenstander op. Daar is Narsing. Narsing en Titon met gevaar voor eigen leven. Duikt hij. Voordat Narsing de bal nog een tikkie kan geven. richting Dost of Zomer. die daar nu met z'n tweeën staan. En dus heeft Titon de bal in de 88ste minuut. En bijna gaan we naar de 89ste minuut. Bij een 3-1 voorsprong. nog altijd voor PSV. Hij is er toch niet bang van geworden, die Titon. Nee. na die blessure aan zijn hoofd. Want je zegt nu met gevaar voor eigen leven. Maar hij duikt inderdaad met zijn ogen dicht. gewoon naar die bal. die hij dan uiteindelijk te pakken heeft. maar tussen drie, vier mensen door. Hij is er niet bang van geworden. Dat is uh, goed voor PSV, maar ook zeker goed voor hem. Want ik kan me nog voorstellen ook dat je daar uh, wat huiverig van wordt. Maar niet het geval. Balbezit voor Herenveen. Zomer, die is echt nu ook als spits naar het front gegaan. Om daar de assistentie te verlenen. We hebben het al gezegd, hij is een paar keer dichtbij geweest ook. Narsing aan de bal op de rand van het PSV. Strassockbiet draait nu naar binnen. Zou nu kunnen schieten. Wil een 1-2 met Dos. Dat is een goede 1-2. Kunt de bal terug. Ja, nou ja, Narsing. Hij schiet eigenlijk niet. Maar wil de bal eigenlijk voor het doel leggen waar dan iemand hem binnen moet tikken. Maar die iemand is er niet, want uh, Sibon en Zomer hadden dat niet meer verwacht en achteraf gezien, maar dat is makkelijk. Maar naast in de bal gewoon achter Titon moeten jagen of in ieder geval op volle snelheid op het doel moeten vuren. En dat deed hij dus niet. Zo laat Heeren Veen ook deze kans. En heeft het er in de tweede helft toch langzaam maar zeker best veel van gehad. Onbenut. Ja, hij probeerde ook zomer te bereiken. Dan zie je dat het genechte spits is. Als hij ietsje scherper was geweest de zomer. Dan had hij hem echt voor het intikken gehad. En dat gebeurde niet. Titon die meteen een mooi stukje toneel speelde. Door een bal die het vers weg lag te gaan halen. Dat heeft Nijhuis gezien. En die zal zeker genoeg tijd bijtrekken. Als er balbezit is voor Janmaat. Probeert aan de linkerkant of aan de rechterkant voor Herenveen. Narsing te breken lukt niet. En dan is er meteen de counter met uh, uh, Labiat. La Labiat gaat lopen. Probeert hem. Uh, slechte bal. Echt een slechte bal aan uh, Matas. Dat was echt een uh, ABC'tje. Want daar uh, had uh, PSV goede mogelijkheden om heel gevaarlijk. En dan wensen het echt helemaal af te maken. Nu gaat de bal terug naar Breuer. Uh, maar die paas van Labiat op uh, Matas was niet goed. Balbezit voor Zomer. Komt de bal door richting Narsing. Maar dat is te veel weg. Engelaar ruimt op vanaf de rand van zijn eigen strafschopgebied. De klok eh, zegt dat we inmiddels in de laatste officiële minuut van deze wedstrijd zitten. Dat er nog wat extra tijd bij zal komen. Ook en dat Heerenveen in ieder geval nog mag hopen dat het eh, hier nog een leuke avond beleeft. Maar ik geloof er langzaam maar zeker niet echt meer in. Hoewel, hoewel, hoewel, Dos nog een bal bij de tweede paal. Die hij vanaf de linkerkant in het strafschopgebied krijgt. En hem eigenlijk probeert neer te leggen bij de tweede paal. Maar ook daar wil dan niemand meer tegenaan lopen. Twee minuten extra tijd. Dat is naar het oordeel van de mensen hier ook wat aan de... Lage kant dat getal, dat hoort u ook op de achtergrond. Maar of het er nou twee of vier zijn, vrees ik dat het uh, einde van het liedje hetzelfde is. Namelijk dat op de zondag 8 april, de dag van de finale in de Kuip in Rotterdam, PSV zich zal gaan melden. En daar zal gaan voetballen tegen AZ of Heracles. De tweede halve finale die morgen om kwart voor negen op het programma staat. En ook weer live te beluisteren zal zijn op Radio 1 voor de liefhebbers. Terwijl Mertens nog een keer ontsnapt voor PSV, maar dat PSV zich... In de finale gaat belden. Dat is eigenlijk wel zeker. Ja, ik ben. Uh, ze doen het natuurlijk uitstekend. Wijnaldum, zo, dat deed hij knap. Hij schoot met uh, een hele korte beweging. Bal wel net langs het doel van Van der Bussen. Maar het is natuurlijk wel heel prettig voor P.S.V. dat ze de boel op de rit hebben. Na het vertrek van Fred Rutte, uh, redelijk gespeeld tegen Valencia uh, thuis, uh, goed gespeeld afgelopen weekend tegen Herenveen, 5-1 gewonnen en nu uit bij Herenveen, waar toch tegen aangekeken werd. Uh, gewoon de finale bereiken van de beker. En uh, met het oog op aanstaande zondag, 10.000ste uitzending langs de lijn. Uh, daar heeft de KNVB een topper op gepland, namelijk Ajax-PSV. Is dat voor PSV natuurlijk een prettig uh, gevoel om met deze mogelijkheden en scores naar Amsterdam te gaan. Goed, balbezit voor Wijnaldum. Rustig aan uitspelen, dat is het devies nu bij PSV. Bij die 3-1-stand in de extra tijd. Er moet niet nog een wedstrijd gestaakt worden of zo. Dan moeten we nog een extra uitzending gaan maken. Dan komen we nog in de problemen met die 10.000. <laughs> balbezit is voor uh, PSV via De paai de invaller. Zoekt contact en uh, vindt een 1-2'tje. Krijgt de ruimte om te schieten, maar schiet dan toch nog tegen Jan op. Dat had maar zo de 4-1 voor PSV kunnen zijn in de slotseconde eigenlijk van deze wedstrijd. Heerenveen wil nog eens ontsnappen, maar zoals gezegd, daar is het geloof wel uit. De ploeg heeft de kansen gehad hoor, de ploeg van Jans, terwijl het nu voorbij is om de wedstrijd, nou in ieder geval zichzelf na de 3-1 weer terug te knokken in de wedstrijd. Maar een strafschop onbenut, een bal op de lat, het zat allemaal niet mee. Als je over 90 minuten voetballen alle mogelijkheden naast elkaar legt, dan krijgt Heerenveen er meer dan PSV. Maar dat telt nou eenmaal niet. Vijf hele zwakke slaapminuten van Heerenveen worden de ploeg van Jans fataal. De eerste vijf minuten namelijk na rust. Toen scoorden Wijnaldum en Matafs en werd het van 1-1 ineens 1-3. En dat bleef het. En dat betekent dat PSV de eerste finalist dus is straks in de Kuip. Tegenstander moet komen met de wedstrijd die morgen wordt gespeeld tussen AZ en Herakles. Ook in Duitsland is een halve finale gespeeld om de Duitse beker Borussia Mönchengladbach tegen Bayern München 0-0. Na de reguliere speeltijd, daar wordt het dus verlengen. I'm the doctor waiting Tot aan het laatste lepeltje op het koffiekopje luisteren we hem uit. Prachtige uitvoering van uh, I Follow Rivers. Nummer van Likki Lee, maar uitgevoerd door Triggerfinger uit België. En dit nummer is akoestisch gespeeld bij Giel Beelen op 3FM. Hele mooie uitvoering. Dan gaan we naar het schaatsen, want Irene Wüst heeft de komende dagen... twee wereldtitels te verdedigen op de WK-afstand in Heerenveen. Morgen kan ze meteen aan de bak op de 3 kilometer. En Linda de Vries, misschien toekomstig ploeggenote van Wüst... start daar als outsider. Een reportage van Steven Dalenbout. De beste kansen liggen voor Irene Wüst op de 1500 meter, maar waarom zou ze morgen niet ook op de 3 kilometer kunnen winnen? Vorig jaar op het WK in Insel lukte dat namelijk ook. Wordt het Wüst of wordt het Sablikova? Het wordt Irene Wüst, ja hoor. Wat met? Vier... Aan de andere kant, sindsdien werd Wüst op die drie telkens verslagen door die ene Tsjechische. En ja, waarschijnlijk. Gaat het Sabrikova net lukken. En u ziet het, het gaat ook lukken. Sabrikova gaat hier de wereldbeker winnen. 4-16-0-9. En de spanning in het toernooi is wel helemaal terug. De Tsjechische pak de zegen in 4-0. 588. Sabrikova, barecore. 488. Wust heeft het rijtje ook heus zelf wel in haar hoofd zitten. Maar ze weet ook dat het qua timing bij haar de laatste jaren wel goed zit. Ze is op haar best op de belangrijkste momenten. Ja, zeker. Ik bewaar het altijd voor de goede momenten. Maar of wat dit jaar ook lukt, is nog maar de vraag. Want één ding plande Wust dan toch niet zo handig: ze werd anderhalf week geleden ziek. Ja, dat was zeker niet handig gepland. Maar helaas kun je ziek zijn niet plannen. En ja, was ik. Was ik ook echt ziek, ziek, ziek, zeg maar. En uh, van de andere kant was het weer wel weer goed gepland. Wat liever tijdens de wereldbekerfinale in Berlijn dan komende week tijdens de weken afstanden. Dat was helemaal zuur geweest. Maar uh, hey, ik ben weer helemaal fit, ik ben weer helemaal beter. Ik merk wel dat het een, een heftige griep was. En uh, dat het ook wel een lange, lange nasleep uh, had, heeft. Mm -hmm. en, uh, maar ik voel me nu weer goed. En ik ben, fysiek ben ik weer goed. En ik kan weer uh, de dingen doen die ik wil doen. Dus uh, het begint, uh, begint weer... Uh, op zijn plek te vallen. Ja, het begint weer op zijn plek te vallen, of is het niet op zijn plek? Want het moet. De moet gewoon alles uh, uh, prima in orde zijn. Want ja. dat heb je nodig om, om weer goud te winnen. Ja, natuurlijk. Nee, ik bedoel, je het liefste wil je wil je helemaal in topshape zijn. En uh, ik denk ook dat dat, dat, dat is. En uh, Aan de andere kant is het moeilijk inschatten nu, omdat ik natuurlijk geen wedstrijden meer heb gereden en ik heb natuurlijk wel een aantal wedstrijden gemist. Maar ja, weet je, dat, je moet roeien met de riemen die je hebt. En uh, ik denk dat ik uh, ja, dat ik heb ik een lichaam van, van 90, 95 procent. En voelt hij af, geeft me 110 procent. Dan is het nog, kan het nog genoeg zijn om, uh, om voor goud te gaan. En ik denk dat, uh, ja, dat ik gewoon moet vertrouwen dat ik, uh, dat ik gewoon goed ben. En, en dat ik in de wedstrijden dit jaar eigenlijk uh, altijd al goed ben geweest. Dus dat het nu ook wel goed komt. En dan naar Linda de Vries. Ook zij start morgen op de 3 kilometer. Het is mooi als het heel goed gaat. Maar de wereld vergaat niet als het niet goed gaat. Laten we zo zeggen. De Vries mag Wust trouwens wel een bloemetje sturen. Want door de ziekte van Wust kreeg de Vries in Berlijn op de Werelddekkenfinale als reserve. Alsnog een kans zich te plaatsen voor de WK-afstanden. Ze reed op die 3 kilometer technisch niet goed. Maar scheukte met een vierde plek wel tegen de Wereldtop aan. Dat belooft dus wat, zou je zeggen. Nou ja, weet je, je gaat gewoon je best doen. En uh, ik hoop dat ik, uh, dat ik rust, zeg maar, rust kan houden. Dat ik mezelf de rust geef om goed te gaan schaatsen. En uh, nou ja, dan uh, gaan we het zien. Ja. Of denk je stiekem wel aan misschien wel een podiumplek? Nou nee, daar, ben ik niet echt, uh, nee, daar denk ik niet echt aan. Nee, maar eh. je, je zit er wel tegen aan. Zoals in, in Berlijn zeg je net van ja, dat, dat was niet helemaal goed. Nee. Maar je zit wel tegen die wereldtop aan, tegen die top ja. drie. Ja, zeker. Maar ja, dat kan heel lang duren voordat het kwartje wel goed valt. Dus uh, ja, weet je, het is altijd, je moet altijd naar boven kijken. Maar uh, we gaan het zien. En met dat bloemetje aan Wust komt het vast wel goed. Want het zou maar zo kunnen zijn dat de Vries volgend seizoen voor TVM rijdt. En wordt binnengehaald als trainingsmaatje van Wust. Zelf lijken de twee er in ieder geval wel voor open te staan. Nou, ik denk, ik denk best dat ik goed met haar zou kunnen trainen. Nou, ik denk dat het een goede versterking is voor, voor ons. En, uh, ik bedoel, technisch gewoon heel erg uh, goed schaatsen. En, ja, het is een leuke meid en je kan, uh, je kan er heel veel aan hebben. En, en dat het uh, goed is om, uh, om die erbij te hebben. De vrouwen rijden dus morgen de 3 kilometer, de mannen de 1500 meter. De weken afstanden zijn vanaf half vijf te volgen op deze zender Radio 1. En dan gaan we naar het buitenlands buitenlands voetbal. Ik zei het net al, in Duitsland halve finale van de beker. Daar staat het na de gewone, normale, reguliere wedstrijd. Borussia Mönchengladbach tegen Bayern München 0-0. Daar is het verlengen. En de winnaar speelt in de finale tegen Borussia Dortmund. Op 12 mei is dat in Berlijn ook in Italië wordt gevoetbald om de beker. Halve finale daar. Napoli tegen Siena werd 2-0. De eerste wedstrijd eindigde in 1-2. Dat betekent dat Napoli in de finale staat tegen Juventus op 20 mei in Rome. In Engeland werd ook gespeeld. Niet om de beker. Gewoon in de Premier League in de competitie. Tottenham Hotspur tegen Stoke City 1-1. Doelpunt van de Spurs gemaakt door Van der Vaart in de blessuretijd. Manchester City tegen Chelsea werd 2-1. Everton verloor thuis met 0-1 van Arsenal. Doelpunt werd daar gemaakt door oud ajax -Sied. van Malen en Queen's Park Rangers tegen Liverpool eindigde in 1-2. Eenmaal kuit voor Liverpool. Hij scoorde dus weer in die wedstrijd gewonnen door Liverpool. De stand aan kop in Engeland. Bovenaan Manchester United 70 punten uit 29 duels. Eén puntje erachter de stadgenoot Manchester City. En dan ver daarachter 14, 15 punten zelfs achter Manchester City. Daar zien we Tottenham Hotspur staan op de derde plaats. Gevolgd door Arsenal en Chelsea. In de Spaanse Primera Division werd ook gevoetbald. Verrassend verlies daar. Valencia verloor van de hekkensluiter. Real Zaragoza 1-2. Atletico Madrid tegen Atletico Bilbao 2-1. Real Sociedad Levante eindigde in 1-2. en Sporting Gijon verloor op eigen veld met 3-2 van Real Mallorca. Er wordt nog een wedstrijd gespeeld op dit moment. Een tussenstand. Villa Real tegen Real Madrid 0-0. Die wedstrijd is om tien uur begonnen is dus net aan de rust toe. En gisteren gespeeld Barcelona tegen Granada 5-3 met drie doelpunten van Messi. De absolute club topscorer bij Barcelona. De stand kop daar, Madrid 4 bovenaan, 71 punten uit, 27 duels. Eén duel meer gespeeld door Barcelona, maar die hebben minder punten, 66 punten. Zij staan op de tweede plaats dan Valencia, 47 punten ver achter Barcelona. En op de vierde plek Levante. Dan België. Anderlecht-Zultenwaregem 2-1. Club Brugge-Lierse-SK 1-0. KV Mechelen verloor op eigen veld van Standaard Luik met 1-2. Racing Genk won van AA Gent met 3-1. lokeren Brugge 1-0. En Kortrijk-Beerschot 2-0. Daar de stand aan kop. Ander legt aan de leiding met 67 punten uit 30. Zes punten erachter Club Brugge. Dan daar weer ver achter AA Gent, Standaard Luik, Racing Gent en Kortrijk. En de nummers 1 tot en met 6 die hebben zich geplaatst voor de play-offs om de landstitel. Racing Gent van de, de ploeg van Mario Been, de coach, daar is er dus ook bij. Cercle Brugge valt net onder de streep ook 46 punten uit 30 duels. En dan hebben we, zo gaat het buitenlandse voetbal, en dan gaan we muziek draaien. Miles away van Madonna. Wij zijn nog vijf minuten weg van het einde van deze uitzending. Hoog tijd om te gaan praten over de tienduizendste uitzending... van Langs de Lijn komende zondag. Jaar in, jaar uit, dagelijks op de radio. En dat sinds 1 januari 1967. 45 jaar sport op de Nederlandse radio met vele hoogtepunten. NOS Langs de Lijn. Hoe was het ook alweer? Dit het gaat gesprekken het van Pieter. Die lijst niet de lijn te nemen, maar... Pieter Dat wordt absoluut een Ja! van der Hogeband! van die Nou, dat was wel duidelijk. Pieter van de Hogeband die goud haalde op de Olympische Spelen van Sydney in 2000. Hij deed dat onder meer op de 200 meter vrije slag. En natuurlijk moet je dan zeggen was Jos van Kuijeren de commentator. Jos, goedenavond. Goedenavond, Kio. Zeg, dit was jouw favoriete moment. Uh, zeg nog eens even waarom? Nou kijk, bij sportverslaggeving is het altijd zo bijzonder als je iets kan verslaan waar je helemaal niet op rekent. Pieter van de Hogeband die won dus in Sydney in 2000 de 200 meter vrije slag. Maar Ian Thorpe, dat was de favoriet. En Pieter had zo vaak van hem verloren dat ja, na 150 meter dacht ik dan gaat het natuurlijk nu ook weer gebeuren. Dan zet uh, Thorpe de turbo aan en Pieter uh, die, die krijgt het nakijken. Maar ja, in dit geval was het niet zo. Op het uh, moment nog 25 meter te gaan schoof hij daar gewoon voorbij. Dus dat was voor mij echt het ultieme moment. Ja, de verrassingen zijn dus vaak het allermooist. Uh, daarom ook niet de 100 meter uh, daar in Sydney... of bijvoorbeeld die 100 meter in Athene? Nou, kijk die 100 meter uh, in Sydney die was na de 200 meter en dus rekenen we er al op dat Pieter daar zou winnen, te meer omdat hij in de series ook het wereldrecord uh, had gebracht op 47 84, de eerste man onder de 48 seconden, ja dat kon gewoon niet fout gaan en ja, dat zijn toch twee momenten die heel bijzonder zijn en in Athene was het Echt ook heel spannend natuurlijk en ik weet nog wel dat ik werkelijk al mijn nagels toen afgekloven heb tijdens die reportage. Maar ja, uiteindelijk moet je kiezen en dan was het toch de 200 meter in Sydney. Zeg Jos, prijs jij jezelf een gelukkig mens? Voel jij je dat? Omdat je die hoogtijdagen hebt meegemaakt, met name dat toernooi in Athene wat natuurlijk ongelooflijk was. Ja, kijk, ik heb heel lang mogen meewerken aan programma's van Langs de Lijn. En ik heb daar alle dingen eigenlijk meegemaakt. De spelen van Barcelona bijvoorbeeld, waarin meewarig tegen mij werd gezegd van ja, dat zwemmen is toch allemaal niks hè. Nou, we hadden toen wel geteld twee finales. En als je dan daarna in 96 de eerste hoogtepunt hebt met Kirsten Vlieghuis en in Sydney elke dag een medaille. En vervolgens in Athene ook nog een stuk of zeven geloof ik. Ja, wat wil je dan nog? meer. Ja, zeg, uh, je koos voor dat fragment van uh, Pieter van de Hogeband. Uh, ik ik had het idee, dat was ook wel een man waarmee jij een klik had. Hè? Was dat anders bijvoorbeeld dan met die andere diva, met Inge de Bruin? Uh, nou, ik had eigenlijk wel met allebei een, een klik, maar met uh, Pieter van de Hogeband was het zo... Die heb ik zien komen vanaf het moment dat hij tien was. En elk jaar werd het een klein beetje beter. En die verrassingen die er tussendoor waren. En ja, je moet ook rekenen, Inge De Bruin is een geweldige sportvrouw. Maar zij was niet de makkelijkste om mee om te gaan. En de ene keer dan uh, was het gewoon uh, dik om En de andere keer dan kon ze je aankijken. Zo en van wat doe je hier? En uh, dat zorgde voor de nodige afstand. Maar ze was wel fenomenaal toch? Hè? Uh, met name waar ze vandaan kwam. En, en hoe zou uiteindelijk gloriëren? Ja. Kijk, een, een sportvrouw die eerst uh, alle dalen heeft gekend en uh, daarna op de toppen van de Olympisch op de Olympisch komt, dat is een bijzondere vrouw. ik, ik heb haar laatst nog weer een keer ontmoet. En uh, uh, het ging toen ook om een fragment van haar. En toen zij, zei zij tegen mij van, goh, ik zie tranen in je ogen. Ik zeg ja, op dat moment denk ik ook wel dat ik ook die emotie had. Uh, maar dat is helemaal sport, hè. Van verkomen en toch winnen. En prachtig hè, als je met tranen in de ogen op de tribune kunt zitten, Jos. Ja, zeer zeker. Jos van Kuijeren was dat, onze zwemverslaggever... bij die geweldig grote evenementen, bij die hoogtepunten dus. Eén van de 10.000 afleveringen van Langs de Lijn. Komende zondag dus de 10.000ste. Moet u allemaal na gaan luisteren, want daar zitten heel veel korrifieën. We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Morgenavond zijn we er gewoon weer om half negen. Kwart voor negen daar, de tweede halve finale om de beker. AZ tegen Heracles. En u kunt zo meteen gaan luisteren naar Met het Oog op Morgen... gepresenteerd door Clary Polak. Het laatste nieuws. Deze plakbandcoalitie rijdt met 130 kilometer per uur op haar zelfgecreëerde afgrond. De lach is weg, want de problemen worden groter. We leven nu in een andere politieke werkelijkheid. Het kabinet en haar houtje touwtje grootte -constructie is haar meerderheid kwijt. Een nieuw kabinet kan ervoor zorgen dat de politiek weer het vertrouwen van de samenleving krijgt. Is dat tot de minister-president doorgetrokken? Dit kabinet is het beste wat Nederland heeft voor te brengen. Als we dit land nu ten prooi laten vallen aan een verkiezingsstrijd... dat is niet waar Nederland op dit moment op zit te wachten. Ik zal deze coalitie blijven steunen. Radio 1, het nieuws van alle kanten. In Nederland weten we, de belastingaangifte, die hoort erbij. En dit jaar vult de Belastingdienst uw aangifte alvast voor u in. Zo werd de aangifte van Jocelyn ingevuld toen ze ging bungee jumpen